Dat er man een oude zijze is En dan roept zij uit, dan kijkt de zee, ze is hier zo fris. Ze plaatst het heel verbreed, hier haar vlaaier, oh on Maar plotseling roept ze geel. de zee zit ze in mijn ogen, gaan naar zon Goedemiddag luisteraars, fijn dat u allemaal weer uw toestel heeft afgestemd op ZFM Oud Zandvoort. Uh, luisteraars hier in Zandvoort, maar in de wijde regio. En we weten ook van mensen die ver weg toch ons programma beluisteren via de kabel of via internet. U allen heel hartelijk welkom. Vandaag is de techniek in handen van Jan Kol. De muziek is weer uitgezocht, neem ik aan, door uh, Cor Draaier. En tegenover mij zit Volkert Bloemen. Nou, geen onbekende in het programma ZFM Oud-Zandvoort. Volkert, welkom. Ik heb je al vele malen mogen interviewen. En nu zit je hier omdat je een prachtig, werkelijk prachtig boek hebt uitgebracht. Dank uh, Ja, ik heb het, uh, ja, ik heb het al, al drie keer doorgelezen. Eerst uh, blader je het even door. Dan ben je nieuwsgierig naar de plaatjes en dingen. En nu uh, ben ik het echt uh, ja, gedegen aan het lezen. Ik moet zeggen, je hebt er fantastisch veel werk van gemaakt. Wat mij uh, ja, zo, zo uh, inspireerde. Of ja, nee. Dat is natuurlijk mij inspireerde niet. Maar al die noten achterin. Waarin je zo ongelofelijke verantwoording geeft van waar je het vandaan en alle archieven. Je hebt dus heel veel in de archieven doorgebracht. Ja, dat is misschien een, uh, een frustratie die je overhoudt als je studeert. En dan moet je dit soort dingen moet je gewoon op die manier verantwoorden. Dus uh, ja, het was bij mij geen enkele vraag dat het. Ik moest het gewoon op die manier doen, want ja. Ik heb wel veel verhalen gelezen over Zandvoort. En dan denk ik van, ja, waar haal je die bronnen dan vandaan? En je merkt ook dat mensen iets opschrijven en de volgende neemt het weer over. En de keer erop wordt het weer in een iets ander detail uh, geplaatst. Dus ja, ik, ik vind het zelf vind ik het belangrijk dat je uh, zeg maar, uh, de informatie terug kan vinden als je dat wil. En uh, datzelfde geldt voor, uh, voor het bronnenmateriaal wat erin zit. De, de foto's, de tekeningen en al dat soort zaken. Ja, dan moet je ook weten waar het vandaan komt. Uh, waar je het vandaan hebt gehaald. Ja, ik moet je zeggen, heel, ik, ik ben niet echt gestructureerd begonnen aan, aan de verhalen. Want dat was niet de bedoeling om een boek te maken. Uh, op een gegeven moment dan heb je een structuur en dan ga je volgens die structuur ga je dan werken. Ik, ik heb heel veel tijd uh, doorgebracht in het Noord-Hollandse archief. Dat zit in Haarlem, in de Janstraat. Um, ik heb een collega die woont in Amsterdam en uh, die doet uh, onderzoek naar haar familie. En die gaat regelmatig naar het Stadsarchief van Amsterdam. Dus ik ben een paar keer met haar uh, in, uh, ze hebben een dagje Amsterdam gedaan voor mij dan, uh, in, in het Amsterdamse archief geweest. Ik ben één keer in uh, Den Haag in het Landelijk Archief geweest... En het voordeel is ook nu dat je heel veel uh, bronnen zijn ook digitaal toegankelijk Dus je kan via internet heel veel opzoeken. En je vindt ook heel veel bijzondere dingen. Want uh, het staan, in het boek staan uh, een, uh, zes of acht posters, uh, affiches die toen gebruikt werden in die periode zeg maar, van 1900 tot 1940. Daar ben ik toevallig op gestuurd. Ja. En uh, ik had toevallig ik had die affiches in huis, dus die, die had ik gekocht. En uh, Iris Roest, uh, die mag ook wel genoemd worden... die heeft ook een uh, heel mooi werk geleverd. Dat is de vormgever van ja. het boek. Iris uh, was bezig op een gegeven ogenblik toen ik beide was... met het voorbereiden van de tentoonstelling over de historische Grand Prix. Dus ik zeg tegen haar, moet je horen, ik heb nou zo'n affiche... dan kan je het prima gebruiken. Ja, maar dan is dat niet gevaarlijk en zo, weet je wel. Ja, auteursrechten of uh, je mag het maar één keer gebruiken... Nou ja, ik zeg, uh, dat zien we dan alweer. Dus Iris heeft meteen dat affiche wat in het boek staat over het circuit, over de, over de eerste race in Zandvoort, uh, heeft ze gebruikt voor die tentoonstelling. ja en uh, Ik heb bijvoorbeeld bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie heb ik foto's gevonden uh, bij, in, in Utrecht, een foto van de locomotief die hier gereden heeft. Uh, in het Amsterdamse Beeldbank van het uh, stadsarchief, va ook een aantal foto's die een relatie hebben met het verhaal over de trein. Dus uh, Ger, ik, ik kwam toevallig Ger Sensen tegen. Uh, ik had weinig bronnenmateriaal of illustratiemateriaal voor het verhaal over het kostverloren park. Ik was uh, van de zomer bij de Rotary. Daar hield ik een presentatie en uh, ik, ik raakte in gesprek met Ger en Ger zei: oh wacht maar, de gooi ik wel in de bus. Weet je, dus het gaat ook... Uh, je komt mensen tegen die zeggen... oh, maar dat heb ik nu misschien nog wel wat. Uh, Rob Bossing zegt, oh, ik heb nog wel een paar dozen. Misschien kan ik daar nog wat in vinden. Uh, je merkte ook dat het heel, heel, heel spontaan... Uh, gingen mensen ook meewerken. En dat was vond ik ook, ook, ook wel heel erg leuk. Dat klinkt in ieder geval uh, goed. En daarom is het ook zo'n gedegen... ja, studie als het uh, waren geworden. <coughs> Waaruit je... Ja, voor mij ook weer heel veel onbekende dingen. Kijk, iedereen heeft al die boekjes gelezen, net wat je zei. En ik heb ook voor presentaties van het genootschap... of voor verenigingen eh, in die boekjes gekeken. En precies zoals je zegt, ze nemen van elkaar over... soms letterlijk hele zinnen. En achteraf blijkt soms dat het helemaal niet echt waar is. Zoals bijvoorbeeld dat verhaal over het station... waar we het de uh, vorige keer hier aan tafel over hadden. Goed, nou dat was de inleiding. Uh, we gaan even naar een muziekje. En dan gaan we het nu inhoudelijk uh, over het uh, boek Overgooie. hebben. Ja. Don't know his name or from where he came, but I think of him night and day. He doesn't know me, never seems to see the love light. In my eyes When I look His way I'm at my window Each morning at eight The day begins When he passes the gate He doesn't know it But Someday he will. He's my secret passion. I gazed for hours at the house where he lived. You can't imagine the thrill that it gives. Sure it, but that's how I feel. He's my secret passion. I'll try to find among my friends one who knows him too be introduced to him, by friends, if it's the last thing that I do, and at the cafe where he dines at nine, I sit and wish... The cooking war it, but day he secret. Passion. Nou, Jan. Dit liedje zegt me helemaal niks. Vertel ja, eens, wat is het sinnetje, voor woord? Het laatste zinnetje was ook meteen de tekst. Here's my secret passion for Marian Harris. Nou, het klonk... Het, oud, heel oud. Het klonk heel oud. Goed, welkom terug bij de uitzending van ZFM Oud-Zandvoort... dames en heren luisteraars. En aan tafel zit Volker Bloemen... die met mij kon praten over zijn boek Paal 66. We hebben het net gehad over hoe het boek tot stand is gekomen... En nu wil ik wat inhoudelijk met hem gaan praten. We hebben al vele malen met Volkert hier aan tafel gezeten. En de laatste keer ging het over het station. En we hebben het al over het gas en het water gehad. Dat waren eigenlijk allemaal al voorstudies voor dit boek. En uh, het, het, het, het vijfde hoofdstuk in jouw boek uh, heet Filantropische uh, instellingen. En ja, dat... dat Intrigeerde mij zo verschrikkelijk. Want al in 1880 uh, kwam er al zo'n instelling. Uh, ja, hoe, hoe ontstond dat en waren wij voorloper daarin? Uh, vertel er eens wat over. Nou, dus, ik denk dat, dat de allereerste filantropische instelling op dat gebied... Uh, had te maken met gezond, gezondheidszorg. Dat was het badhuis uh, voor Minder vermogenden. En dat was al in uh, 1871 in gebruik genomen. En uh, Ik heb niet uh, uh, kunnen vinden dat er ergens anders een, uh, een dergelijke voorziening gebouwd was voor die tijd. Dus in ieder geval het, het badhuis voor mijn vermogen in Zandvoort was voorbeeld... Om, het ook in, om ook een dergelijk badhuis in Scheveningen te gaan bouwen. En uh, zo'n tien jaar later zie je dat er een ontwikkeling ontstaat om uh, uh, zeg maar kinderen uit de grote stad... ...voor een aantal weken naar de kust te sturen of naar het bos uh, te sturen. Dat is een soort vakantie. Uh, dus, uh, dat moet je je bij voorstellen het idee was van uh, het is gezond voor die kinderen... ...want ze komen uit sloppen, slechte woonomstandigheden, vochtige woningen, et cetera. Uh, in de buitenlucht uh, daar je toch, had je toch een behoorlijk strak programma. De goede manieren werden je daaraan geleerd, et cetera, et cetera. En vanuit, uh, vanuit Amsterdam is toen het initiatief genomen om in Zandvoort de, de Amsterdamse vakantiekolonie te stichten aan de Kostverlorenstraat. Dat was een voormalig hotel. Dat hele terrein daar, dat zou uh, in ontwikkeling genomen worden. Er zouden grote villa's gebouwd worden, et Nou, dat vond plaats in een slechte economische situatie en dat kwam niet van de grond. Dat hotel is in uh, 1882 volgens mij in gebruik genomen. En in 1887 werd het verkocht en aan de, aan de uh, in gebruik genomen als uh, Amsterdamse vakantiecolonie. En daarvoor al was een, uh, een rijke dame uit Haarlem. Die heeft uh, op de hoge weg een pand gehuurd. En dat was het Haarlemse kindertehuis. En zeg maar, al die tehuizen en ook het badhuis voor min vermogende... Uh, nou, daar komen tegen relatief lage kosten komen daar uh, dus uh, verblijven. En uh, om die voorzieningen in stand te houden... Uh, ontving men giften. Uh, er werden uh, concerten gegeven. En de opbrengsten van al die activiteiten... die werden gebruikt om de exploitatie te kunnen dekken van die voorzieningen. En, en de mensen die in, in zo'n voorziening... want het Badhuis voor Min vermogende was... ...denk ik, weet ik eigenlijk al, uh, niet a priori voor kinderen. Nou, dat was heel bijzonder. Daar, daar, daar zaten zowel volwassen mannen en vrouwen en kinderen zaten daar in het begin in. En uh, ik heb ook niet er, ergens anders kunnen vinden... ...dat je een, een, een, een, zo'n zo zo badhuis hebt, hebt gehad uh, waar zo'n mix uh, van mensen uh, was. En uh, dat, dat, dat was in, in dus, uh, op de locatie, zeg maar, waar ongeveer nu de Watertoren staat. En uh, het Haarlemse kindertenhuis uh, stond zat dus aan de hoge weg. Dus de huur is in eerste instantie een, uh, een woning. En dat werd gefinancierd door uh, die mevrouw? Die mevrouw, ja. Die, die, mevrouw die mevrouw was van goede kom af. En uh, je, je ziet ook dat er familieleden en zo, ook van goede jongvrouwen en zo, die, die, die werkten daar in de zomermaanden. En uh, toen, uh, zeg maar, de, in, in begin 1900 hebben zij ook een nieuw huis laten bouwen. Dat leek een beetje op een Zwitser uh, chalet. En dat stond achter het badhuis uh, voor min vermogenden. Dus op die locatie bij de watertoren. Ja, ja, ja. En dat stond op die heuvel waar later de watertoren opgebouwd is. Nou, en, nou, dat dat, ongeveer, dat ja, ongeveer, Ja, dat uh, chalet. Ja. En dat zag er heel mooi uit. Als je de foto's ziet. Ja, ik denk dat moet toch een hele rijke bouw geweest zijn op dat moment. Hoe financierden ze dat dan? Nou, dat ging uit giften. Dus uh, kijk, de mensen die erbij betrokken waren. waren zelf uh, van Goede Doen. Uh, hadden dus een groot netwerk. Uh, van, van ook. Uh, zeg maar, de, wel, de weldoeners. Er uh, was ook, ook, ook een stroming ontstaan. zo rond tussen 1870 en 1880... dat men vond dat er wat moest gedaan worden... aan de slechte leefomstandigheden van de arbeidende klasse. En dit is daar dan een voorbeeld van. Dus, dus de, de, de, de, de beter gesitueerden... Ja, die, die vonden dat het nodig was... dat ook de arbeidende klassen een, een goed toekomstperspectief... of in ieder geval een beter toekomstperspectief kregen... Vandaar ook dat ze op die manier een bepaalde ontwikkeling in stand hebben gezet. Maar dat badhuis voor min vermogende is daar speciaal voor gebouwd. Ja. Al die tehuizen hadden een soort preventieve functie. Dus uh, Vanuit het idee van uh, als, je, als je de mensen die daar een aantal weken in zaten... Uh, een goede voeding gaf, uh, uh, veel in de buitenlucht... Uh, daar bouwde je reserve mee op en met die reserve werd, ge werd gedacht... Van nou met die reserve konden de kinderen of de volwassenen konden, werden weerbaar tegen ziektes. Dus het waren niet zozeer de mensen die ziek waren die daar naartoe gingen... maar het was meer bedoeld om te voorkomen dat je ziek werd. De rust, reinheid en regelmaat. Ja, is, was dat niet van Spok? Of nou, <laughs> ja, maar, maar dat, dat, dat, dat, dat idee zat ook. er natuurlijk eigenlijk allemaal achter. Ja. Hè? Dat, ja. uh, dat nou, het was, een, het was een heel gedreven. Waar, was, want je, je zag ook dat in verslagen uh, over, die, uh, over die jaren. Uh, het was heel goed nagedacht over wat je moest eten, wanneer je moest eten. Uh, wanneer je naar buiten moest, hoe lang je naar buiten moest, hoe laat je naar bed moest. Dat was, dat was allemaal uh, heel strak was dat georganiseerd. En op een gegeven ogenblik zijn ze ook de resultaten gaan publiceren van het verblijf van kinderen in zo'n kolonie. Want ja, uh, had het überhaupt wel resultaat? Op een gegeven moment gingen mensen natuurlijk ook die vraag stellen. En dan werden de lijsten gepubliceerd. En ik heb zo'n lijstje, heb ik ook opgenomen in het boek van zo'n groep kinderen die dan een aantal weken in de Amsterdamse vakantiekolonie zat. Nou, hoe, hoe, hoe, uh, hoe zwaar zijn ze geworden? Uh, zijn ze gegroeid? Uh, nou, al dat soort dingen. En dat werd dan later ook bijgehouden als ze we weer teruggingen in Amsterdam. En dan krijg je van die mooie overzichten van... Uh, nou, wat is dan de lichamelijke verandering die is opgetreden... door het verblijf in, in dit geval dan Zandvoort. Eerst had je dus uh, die Amsterdamse vakantiekolonie in een villa. Maar de mensen die aan de radio zitten... denk ik dat ze de Amsterdamse vakantiekolonie kennen... als dat prachtige gebouw wat het was... wat nu het plantinhuis of alweer de stichting Spalier heet... en wat nu te koop staat. Te koop staat. Ja. Hoe kwam dat gebouw daar dan? nou Ze, euh, ze zijn op een gegeven ogenblik... Is het bestuur is, er, gaan, is gaan nadenken over de, de, de exploitatievorm... Want je, je, Eigenlijk was de exploitatie alleen maar in de zomermaanden. Dus uh, dat, dat was een punt waarover nagedacht werd. Uh, ja, in de loop der jaren veranderde natuurlijk ook het denken over de kwaliteit uh, van zo'n gebouw. Uh, het gebouw was gebouwd in 1882. En het was uh, begin jaren 20 van de vorige eeuw. Ja, moest, moest daar dus groot onderhoud gepleegd aan worden... En uh, nou, op een gegeven moment heeft men besloten... Nou, dat oude gebouw, dat, laat, dat slopen we... en we zetten er een nieuw gebouw neer. Dat was in 1928. En het huis wat we dus nu nog kennen... het zogenaamde koloniehuis... wat een rijksmonument is... dat uh, is in 1928 gebouwd. En dat, toen, dat werd voorzien van allerlei... Ja, voorzieningen die gewoon heel erg nieuw waren. Dus je kreeg uh, verwarming... Over centrale verwarming, waardoor je het hele jaar door kon exploiteren. Uh, ja, het, het, het kreeg ook meer het karakter van uh, uh, ja, toch niet meer het opnemen vanuit preventieve gedachten, maar er waren natuurlijk steeds meer of de werden steeds meer kinderen kwamen daar terecht nou, die wat mankeerden. Dus, dus er de, de, de, de, vond ook een omslag plaats. Van de kinderen die daar naartoe gingen. Dus, dus dus dat waren de zogenaamde bleekneusjes. Ja, nou, van, zeg maar van de bleekneusjes kreeg je dat daar uh, uh, dat het een hulporganisaties uh, uh, werden. Dus uh, bijvoorbeeld kinder, dat had je bijvoorbeeld in Kijkduin. Had je kinderen van gescheiden ouders of uh, kinderen die of uh, ouders die uit ouderlijke macht waren ont ontrokken. Een uh, nou, maatschappelijk stond te uh, stuurde, kinderen. Dus je kreeg ook een verandering dat het niet meer kinderen waren... die uh, alleen voor een aantal weken als preventieve maatregel naar zee werden gestuurd. Maar er kwamen steeds meer kinderen die ook wat hadden. En uh, ja, dat, die omslag heeft plaatsgevonden zo voor de oorlog. En uh, Kijkduin was daar een goed voorbeeld. van. Ja, uh, even ter oriëntatie voor de luisteraars. Waar stond Kijkduin? Nou, Kijkduin uh, was uh, oorspronkelijk... Kijkduin het staat op de hoek julianenweg Kosteloorstraat. Uh, dokter Zwerver heeft daar een pra praktijk gehad en heeft daar gewoond. En het is nu, uh, uh, uh, uh, voor een belangrijk deel is het een, uh, een, een woning. En, maar er zit dokter Wening zit daar nog. Uh, dat is het, uh, het Kijkduin. En uh, Kijkduin is uh, van oorsprong gebouwd door een, uh, een uh, Friese dame... ...van Adel, die het uh, heeft gebouwd voor kinderen uit Friesland. En uh, in 1930 is het een uh, kinderthuis geworden. Nou ja, zeg maar voor kinderen die uh, op indicatie daar terecht konden... ...die daar opgevangen werden. En die kinderen die kinder hadden wel wat. En van oorsprong heette het Friesia. Omdat ja, het... Voor Friesia. Van, Friesland, Friesia... En het is, rond 1905 is het Kijkduin, Groot Kijkduin geworden. Want je had aan de overkant had je Kijkduin. En Ton had ook weer een huisje aan de overkant. En dat was weer Klein Kijkduin. Dus dat was altijd een beetje verwarrend voor mij in het begin. Wat is nou Kijkduin eigenlijk precies geweest? Maar Groot Kijkduin staat dus op doek julianen weer kostverlorenstraat Maar voor mij is uh, Kijkduin weer wat anders. ja. Ja, want dat was een, uh, wat vroeger Hotel Carney was. En later werd dat ook een kinderhuis. En dat heette ook Groot Kijkduin. Dat stond tegenover het station. Ja, dat, maar dat klopt. Het, het zeg maar, Kijkduin, uh, Groot Kijkduin is tot 1936 in dat gebouw uh, blijven zitten... op de hoek Ko Kostelorenstraat julianenweg uh, Dat gebouw voldeed helemaal niet meer aan de eisen. En uh, wilde je in aanmerking komen voor rijkssteun... Uh, of uh, provinciale financiële steun... Ja, dan moest zo'n gebouw... Ja, dit mocht je niet meer met twaalf kinderen op een kamer bijvoorbeeld. Of je, je moest verwarming hebben. In ieder geval, er waren talloze zaken die niet goed waren in het huis in Groot Kijkduin. En toen zijn ze uit gaan kijken naar een, nieuwe, een nieuw huis. En dat, dat is Hotel Garni uh, En dat hebben ze verbouwd. En uh, dat, daar zijn ze in 1936 ingetrokken. Dus dat heette toen Groot Kijkduin. Maar daar, wat ik weet van na de oorlog, daar verbleven de kinderen veel langer dan wat oorspronkelijk in vakantiekolonies voor een aantal weken was. Ja, maar dat, dat waren dus kinderen uh, zeg maar, die, die, die een maatschappelijk of persoonlijk probleem hadden. Dus dat was gewoon een hele andere groep kinderen dan de oorspronkelijke bleekneusjes die voor een paar weken hier naar het strand kwamen. Precies, dankjewel uh, Volkert. Uh, we gaan uh, naar de muziek, maar voordat we naar de muziek gaan kunnen de luisteraars even nadenken. Mocht u opmerkingen hierover hebben, of aanvullingen... of uh, heeft u misschien zelf nog in uh, Groot Kijkduin gezeten... Uh, dan kunt u ons bellen. 023 57 30393. En dan gaan we nu naar de muziek luisteren. En die is ook niet want ik ben kent gewoon, dat is heel wat waar. Al de ze vindt, loopt De vrede neemt dan het dat schaduwbaar. Zonder op zonder kamer, beneden rekenen het volleis Al is opgespieten wat voornamelijk, maar dan zing ik hier ook het hoogste lied. Want als de zon kreeg, Door reizen, dan is zonder kamer oh, een voor is de dans vol oh, de vogels vliegen, dan voel ik mij als in een paradijs. Zie ik de helder licht vol de stralen, dan laat het van me volgen. Het is twee is van aard, van niet in het jaartje, denk iedere nacht al van in mekaar. Viet dat we me landen gaan slapen, denk maar dat ik in een maar terug. En het zwarte koepelje je nog kwijt, komt, ik in de mond eruit, Want als we doorheen, we de reizen, dan is voor de zon, in de dag vol, oh, de bovenkruiden. Dan voel ik mij op in een kamer. Zie ik de heldenrol voor oh, de straat. Mijn zolderkamer een paleis uh, ja, van als, wie? Als de zon schijnt. Ah. Door de ruiten. Een duo Hofman. De duo Hofman. Nou, het liedje kende ik wel. Ja, ja, ja, maar het duo niet. Maar gelukkig schijnt de zon hier ook een uh, beetje magertjes nog, maar toch door de ruiten. Dus voelen wij ons ook een beetje in het paradijs, uh, Volkert. Uh, welkom terug in de uitzending, dames en heren. Volkert, we zijn over de filantropische instellingen... waar we aan het praten. Over die mevrouw Knoop-Koopmans-Bunge... die al heel vroeg uh, een huis uh, had. Enfin, we hebben al heel veel namen de revue laten passeren. Wat ik uh, in jouw boek ook uh, las... Uh, in het hoofdstuk over filantropische instellingen, dat ze ook een winkel uh, hadden. Nou, dat was de, zeg maar het Badhuis voor meer vermogenden. Die uh, opende uh, een paar jaar nadat het badhuis zelf geopend was, een bazar in de, hoe heet dat, in de Kerkstraat. En daar werden allerlei spullen verkocht met het idee van, uh, nou, badgasten en uh, eventueel uh, Zandvoortse inwoners, die kopen we dan spullen in de bazaar en uh, van, de, van de winst die we daar kunnen maken... Uh, kunnen we ook weer een uh, deel van de exploitatie uh, kunnen we betalen. Het heeft denk ik niet, zo, niet zoveel opgebracht... want uh, al vrij snel uh, is, dat, is het verkocht. Uh, en uh, daar is toen de firma Bakels uh, is, uh, is, uh, gebruik gaan nemen van het pand... En dat was eigenlijk. De, ik denk dat het een paar jaar pas, maar, maar een paar jaar in bedrijf is geweest. Ah, kijk eventjes. Nou, we hebben het gehad over het kinderhuis Groot Kijkduin, dat eerst op de hoek van de Julianenweg in de kostvloor uh, zat. We hebben het over de Amsterdamse vakantiekolonie gehad. Over het kinderhuis Groot Kijkduin in uh, Garni. En we hadden nog een. Uh, een filantropische instelling in Zandvoort, wat niets te maken had volgens mij met dat min vermogend zijn of bleekneusjes of wat dan ook. Nou, zeg maar, dat, waar je het op doelt is de Klara-kliniek. Ja? En de Klara-kliniek stond achter de, achter de Amsterdamse vakantiekolonie. En de Klara-kliniek is uh, zeg maar een, uh, een, een kliniek geweest voor kinderen die leden aan uh, TBC. Een, een, een bepaalde vormen van TBC. Uh, niet uh, als je. Uh, zeg maar, als je uh, gevaarlijke vormen. Want TBC komt op verschillende manieren voor. Tuberculose. Um, maar als je daar. Uh, als je een, een lichte vorm had. dan kon je opgenomen worden in de klare kliniek. En de klare kliniek was van oorsprong een joodse instelling. En vanuit. door een vermogende. Is, uh, is er in de tijd heel veel geld beschikbaar gesteld... om die kliniek te bouwen. En oorspronkelijk wilde men die kliniek uh, op het strand... of in ieder geval op de zeerijp hebben. Uh, ja, de zee, lucht, noem maar op. Dat, dat, dat had een heilzame werking. Maar men was in Zandvoort een beetje bang... Uh, dat uh, nou, iedereen uh, wist wel dat TBC heel gevaarlijk was... en de volks, volksvijand nummer één in die tijd... Uh, men was in Zandvoort bang voor de uitstraling die dat zou hebben. En uh, in Zandvoort was men bang dat dat een negatieve uitstraling zou hebben op het, uh, op het bezoek van de badgasten. Vandaar ook dat ze de gemeente niet meewerkte aan de realisatie van, uh, van uh, de klare kliniek op, in, op de zeereep. Uh, vandaar dat ze dus op die locatie daar eigenlijk tussen de vakantie Amsterdamse kolonie en het Kostvloerpark uh, zijn gaan zitten. En, en het is niet altijd een, uh, voor kinderen gebleven. Want ik kan me nog herinneren in de tijd dat ik op de padvinderij zat. Dat we daar dan uh, één keer per jaar of met Pompasen of met, met, met een kerstgoed Dat we daar naartoe gingen om de mensen iets aan te bieden. Maar dat was na de oorlog. Dat was, ja, niet, ja. ja ik ben uh, van... Ah, uh, ja, ja. <laughs> nee, maar ik vroeg me af welke stap jij niet, jij niet maakte. Nou, het, was, zeg maar, het is van oorsprong is het voor, de kind, voor kinderen geweest. En niet alleen voor, voor zeg maar, Joodse kinderen. Want als er ruimte was, dan, dan konden ook kinderen van andere gezinden daar terecht. En ook kinderen uit Zandvoort hebben daar uh, gezeten. Um, pas, pas na de oorlog, ja, de ontstond in de, of net na de oorlog, ontstond er zeg maar, op dat gebied in Zandvoort een hele vreemde locatie. Want uh, kinderen van uh, NSB'ers zaten in de Amsterdamse vakantiekolonie. En, uh, zeg maar, hun ouders waren uh, opgepakt. Ja, die kinderen die moesten ook ergens naartoe. Dus uh, vanuit, de, vanuit de regering werden er allerlei panden gevorderd om in ieder geval die kinderen onderdak te kunnen brengen. En uh, aan de andere kant, in de, in de klare kliniek, daar zaten kinderen die waren afkomstig uit Polen. En die kinderen die hadden hun ouders verloren. Die en die kinderen, die ouders waren dus vermoord. Dus je kreeg daar een hele rare situatie in Zandvoort. En dat heeft maar een korte periode geduurd. Maar, zeg maar door het uh, toedoen van uh, de familie Tatis... Uh, de vader en moeder van uh, Wilfried Tatus, voormalig wethouder... Is er, een, is er een relatie of een contact gelegd met het Elisabeth Gasthuis in Haarlem? En toen heeft het Elisabeth Gasthuis daar de exploitatie op zich genomen. En ik heb het idee dat het voor dementerende ouderen was. Die dus eigenlijk in, in, in het ziekenhuis zaten, maar daar, het ziekenhuis was daarvoor niet de goede plek. En dat was nog het oude Elisabeth Gasthuis uh, aan, de, aan de Gasthuisvest, zoals dat vroeger was. Dat, daar was het dus een dependance van, als het ware. Ja. ja, maar ik kan me eigenlijk als kind uh, alleen maar die, die enorme glazen serres, waar dan al die bedden in uh, gereden werden, herinneren. Ja, het lijkt dus, uh, een beetje, als je beelden ziet bijvoorbeeld van Davos nu. Uh, Davos, uh, ja, dat is ook uh, zeg maar een plek... waar mensen met longziekte naartoe gaan. En daar ook. Daar, daar lag je, uh, die kinderen lagen daar bijvoorbeeld in de zon. In een, uh, lagen ze beschut... op een, uh, op een bed. Uh, uitrusten. En... Uh, hoe dat, uh, dat, dat, dat kwam de behandeling ten goede. Vandaar dat je die glazen... Uh, ja, ja. Die hoe, serres. In het serres uh, zijn het, ja. ja, precies. Nou, ik wil uh, dit hoofdstuk uh, met je afsluiten, Volker. Je hebt er heel veel over verteld. En de mensen die uh, het helemaal uitgebreid willen lezen, die uh, moeten je boek maar uh, gaan kopen. Verkrijgbaar bij de Bruna. En het volgende hoofdstuk, dat heet uh, Naar school. Dat vond ik ook al zo'n uh, intrigerend uh, hoofdstuk. Want dat was iets wat eigenlijk uh, pas heel laat, begrijp ik, in Zandvoort op gang kwam, echt, het naar school gaan. Ja, er, er is, zeg maar, over de periode... voor 1850 heb ik eigenlijk niet zoveel kunnen vinden. Maar er is wel een school geweest. Want ik lees op een gegeven ogenblik een verhaal van iemand... en die zegt van, ja, er staat een gebouw in Zandvoort... en dat moet nodig vervangen worden. Want het is gewoon slecht voor de gezondheid... als je daar kinderen, eh, eh, hoe heet het naar school laat gaan. Dus zo in rond 18 eh, in 1859 is er een nieuw gebouw neergezet. Bij de Poststraat. En dat was zeg maar de, het, het eerste ge, echte schoolgebouw. En je had natuurlijk al de bewaarschool. Uh, die was al, dat was al opgericht in 1845 geloof ik. 1843. En daar was een, beet, een beetje de motivering van... Uh, dat er hier nogal wat kinderen over straat liepen en die beelden. En uh, dat was natuurlijk niet goed uh, voor de... Uh, want dan krijg je in een slechte... Uh, Indruk, de badgasten kregen daarvan een slechte indruk. Dus daarvoor werd een bewaarschool gebouwd. En, en ja, dat is eigenlijk het begin geweest van uh, zeg maar de ondingen die we nu hebben. Uh, het gebouw aan de, aan de poststraat werd, werd, werd te klein en uh, er werd op een gegeven moment werd school aangebouwd aan de Hoge Weg in 1884. Nou, dat, waren, dat was een heel groot gebouw en er konden 200 kinderen konden daarin. En uh, ja, met, met de... dat was dus één school voor het hele dorp. Oh, het één school voor het hele dorp, ja. Klopt. En nou, in die periode had je ook al dat, uh, zeg maar, de badgasten die hier langer verbleven. Nou, de die kinderen van die badgasten die gingen dan ook hier naar school. En uh, ja, in, ik denk in 1890 is er een tweede school uh, tot stand gekomen. Het gemeenschapshuis, wat uh, dus vorig jaar gesloopt is. Dat was uh, van oorsprong een school. Je ja, had dus school A op de hoge weg. En de hoge weg waar nu het politiebureau staat. Op de staat. plek waar nu het politiebureau staat, ja. ja de, uh, en dan had je school B. Dat was dus de school waar het gemeenschapshuis uh, gestaan heeft, op die plek. En in de loop der jaren, ja, je kreeg natuurlijk de verplichting om naar school te gaan uh, in 1901... En uh, ja, dat leidde toe En de hele snelle groei van Zandvoort. Want Zandvoort is enorm gegroeid tussen 1900 en 1920. Je kreeg de vrijheid van, uh, van onderwijs. Dus ook, uh, je kreeg een katholieke school, een gereformeerde school, een hervormde school. Dus er, er is hier ook behoorlijk wat. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, een behoorlijke schoolstrijd uh, is hier geleverd. Dus je krijgt binnen no time. Heb je hier heel veel scholen gekregen. En dat had ook weer tot gevolg dat er eigenlijk een overschot was aan scholen. En uh, ja, dus moest er ook uh, op een even ogenblik flink bezuinigd gaan worden. En dan, uh, dan zie je dus dat er een, bijvoorbeeld ook een mulo gaat ontstaan. Uh, allerlei reorganisaties plaatsvinden. Maar nou, het is interessant. En is, wat ik ook wel leuk vind... is de, de, de positie van een aantal van die schoolhoofden... die waren in die tijd waren natuurlijk heel erg belangrijk in, in, in een dorp. En als je ook ziet wat een onderwijzer verdiende in die periode... Nou, dan uh, behoorde hij tot een van de best, be, best betaalde krachten. Nou, dat is in de loop der jaren wel heel erg veranderd. Ja, maar dat is ook leuk om te zien. Dat ja. de, de status van, uh, van een schoolhoofd... ...toch in een relatief korte periode totaal veranderd is. Uh, vroeger kreeg, uh, kreeg je een dienstwoning. Nou, dat had natuurlijk allemaal weer te maken met gebrek aan, uh, aan uh, goede, goede leerkrachten. Dus als je dan een uh, leerkracht kon krijgen... Ja, ...dan probeerde je die natuurlijk zo goed mogelijk uh, arbeidsvoorwaarden te geven. Vandaar ook dat de mensen die in eerste instantie hoofd van de school waren... Ook een, ook een woning van de gemeente kregen. Ja, met gratis woning staat hier. De jaarwedde betraagt 900 gulden met vrije woning. En daar kwamen dan dus ook uh, mensen op af. En die vestigden zich hier in de Zandvoortse samenleving. En ja. kregen daar ook een belangrijke stem in verenigingen. En in de kerk later ook, dat uh, zie je. Ja, dit is uh, het oorspronkelijke gemeenschapshuis op die prachtige foto. maar, ja, dat... maar zo'n zo zo man als uh, Van der Werf, die dus hoofd was van school A, uh, nou ja, die is zeg maar, daar begonnen als, uh, uh, als stagiaire. En op een gegeven moment is hij naar Haarlem gegaan en heeft hij zijn onderwijsacties gehaald. Dus hij is hij daar hoofd geworden van de school, maar die was ook, volgens mij, 50 jaar was hij, was hij penningmeester van het Witte Kruis. Uh, de kinderen die verbleven in het badhuis voor min vermogende. Daar ging hij in de zomer naartoe en daar gaf hij les aan. Ja, daar heb je natuurlijk niet dat hij de hele dag daarmee bezig was. Maar goed, als je, uh, zouden, uh, ik, ik verbaas me wel eens over uh, wat, wat mensen allemaal deden in die, in die uren dat ze leefden. Ja. Het is uh, echt een gigantisch gevulde agenda. En dan hoor je wel dat we het nu allemaal zo ontzettend druk hebben. Nou, er waren dus een flink aantal mensen in die periode... Net zoals dokter Gerke bijvoorbeeld. Als je ziet wat die, wat, wat die allemaal voor, voor bijfuncties had in het dorp. En eigenlijk al, alles was vrijwilligerswerk. Ja, dat, dat, dat vond is... ik ook wel een, een, een, een mooi, o, mooie, mooie ontdekking. Wij gaan nog even naar de muziek luisteren, Volkert. Ja, dat is uh, het zeker Show Choco, choco, chocolade Choco, choco, chocolade Choco, choco, chocolade Oh je koop een heel enkel keertje fijne Choco, choco, chocolade Koop een stukje voor een vrouw Choco, choco, chocolade een stukje voor uw man, oh, o mevrouwtje fijne choco, choco, chocolade. Koop een stukje voor mijn neer. Ieder in Milano. Wacht op mijn soprano. Zing ik mijn lied te werken, ik su Al mijn fijne kleine stukje choco, choco, chocolade. Ja, in heel Milano eten de mensen graag mijn choco, choco, chocolade. Eet een ieder met plezier. oh meneertje, koop een heel enkel keertje fijne choco, choco, chocolade. Koop een stukje voor uw vrouw. Choco, choco, chocolade, koop een stukje voor uw man. Oh mijn vrouwtje, fijne choco, choco, chocolade, koop een stukje voor meneer. Zeg je schuld? Nou, dat klinkt heel lekker, Jan. Ja, dat waren de Sky Masters uh, met zang van Maria Dieke. Daar heb ik nooit van gehoord, maar het was chocolade. Ja, daarom zeker. Zo heet het. Lekker chocolade, Volkert. Uh, uh, goedemiddag. Dames en heren luisteraars, tegenover mij Volkert Bloemen. Wij zijn een aantal hoofdstukken inhoudelijk uit zijn boek. Omdat dat, dat hij zoveel research heeft gepleegd. Dat het echt fantastisch is wat daar allemaal in staat. En ook allemaal verantwoord. Dat heeft hij in het eerste blokje aangegeven. Dat je altijd terug kan vinden waar hij zijn... Uh, verhaal Waar hij zijn punten, waar hij zijn foto's, waar hij alles vandaan heeft gehaald. En we hebben het nu over het uh, hoofdstuk uh, naar school. En we hadden het over dat ja, die hoofdonderwijzers, maar ook uh, zoals dokter Gerke... Uh, heel veel vrijwilligerswerk in Zandvoort deden. En ja, hoe ze eigenlijk nog tijd hadden voor hun eigen werk. Hè? Een andere beroemde uh, hoofdonderwijzer was meneer Schumacher... Hè? Volgens mij werd hij Shumi genoemd in de... Of Sjoempi. Shumpy. Ja. Ja, hè? Volgens mij was het een beetje een vreemde man. Oh, dat dus weet ik. Dus die indruk, kreeg ik. Ja. Hij, is een hele, dus, hij, heeft, uh, hij heeft heel veel ingezonde stukken in de krant gestuurd. En hij had, hij had een, volgens mij een opponent bij de Partij van de Arbeid. De heer van Rijnbeek. En beide zaten in het onderwijs. Rijnbeek was ook leerkracht. Ja, die, die hielden elkaar wel bezig met het met stukken naar elkaar sturen middels de krant. Daar heb dus ik daar... wel wat van gelezen. Dus dat was wel een, een illustere figuur. Ja, we hadden ook nog een school C. Hè? Dus we hadden A, B, C. Was er ook nog een school D? Of... Je kreeg school D die ontstond na de Eerste Wereldoorlog. En school D, uh, zeg maar, dat is de locatie van het Louis Davidskreen nu. En daar werd uh, school D gebouwd. En uh, dat werd dus na de oorlog gekregen dat de naam Hannie schaft. Ja. En, en later... had je ook, uh, daar had je ook zeg maar, de eerste openbare kleuterschool, de Suringer kleuterschool op die naam kon ik vorige week vrijdag niet komen. Stom was dat. Nou, ik toevallig niet vandaag, maar ik de doe het ook niet altijd. Dus <laughs> School. Ja, en waarom heette dat de Suringer School? Uh, nou, we hadden het net over de bewaarschool die in 1843, meen ik, werd opgericht. En Suringaar was een van de mensen die het initiatief toen nam om uh, die school op te richten. En ik neem aan dat als... Uh, uh, hoe heet dat? Als blijk van waardering uh, door, de, door de gemeenteraad. Uh, toen uh, die school die naam heeft gekregen? Nou ja, dat wilde ik even weten. Dat uh, staat ook allemaal in het boek. En er staat ook een prachtige foto van de bewaarschool. Nou, ik zie daar, uh, ik kan ze niet eens tellen. Ik denk wel, wel wel, 80 kindertjes. En ik ken dat gebouw nog van de bewaarschool, want uh, dat stond aan de Duinweg. En uh, in uh, de jaren 50 uh, was dat een onderkomen voor de padvinderij. En toen Aha. is het daarna afgebroken. Maar dat, uh, dat waren twee grote uh, lokalen van oorsprong. Ja. En uh, toen wij uh, het hadden als padvinderij was het één hele grote uh, ruimte... Maar ja, dan moet je nagaan. Uh, hoeveel kindertjes daar wel niet ingepropt ja, werden? Als dat, was dat, maar... dat toen ook niet een gebouw waar verenigingen gebruik van konden maken? Een soort gemeenschapshuis voordat het gemeenschapshuis er was? Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat de padvinderij erin zat. Maar of er iets anders is... Ja, dat... Het is dus toen het, toen het de functie verloor uh, in begin jaren 30 van de vorige En nee, Toen is het verbouwd en konden de organisaties gebruik van maken... En ik weet dat de CPM wilde daar gebruik van maken. Nou, dat vond het college toen maar niet. Dat vond het college maar niets, Want maar de gemeenteraad heeft toen gezegd: ja, dat is onzin. Uh, of nou de, de, de Sociaaldemocraten of de Gereformeerden. Als iedereen, iedereen mag daar gebruik van maken. En van Alphen heeft toen dat besluit van de gemeenteraad ook nog voorgedragen bij de kroon om het te laten schorsen. Dat was wel een mooie actie weer van de burgemeester. Ja. Nou, ik eh, vind dat we genoeg hebben gepraat over het onderwijs. En als de mensen er meer en het uitgebreid willen lezen, dan moeten ze je boek maar kopen. We gaan eh, het volgende hoofdstuk, want dat vond ik ook eh, ja, een dak boven je hoofd. Dan heb je ook weer een mooie kaart, die hangt bij mij ook in de slaapkamer. Nee. Ja. Ja. Ja, die heb ik gekregen toen ik afscheid nam als raadslid. Oh ja. Dan ben ik uh, heel trots op oh, maar... die kaart. Oh, was ja. dat die kaart? Oh, dat ik heb hem toen weggegeven aan iemand die... Uh... Oh ja, dat is waar, want wij zijn, volgens mij zijn we op hetzelfde moment weggegaan uit de gemeente. Nou, dat zou best Klok? kunnen, ja. 1990, ja, ja, ja. ja klopt. Ja, precies. Oh, ja, die kaart heb ik dus ook. Ja, ja zie je. In een zilveren en... lijst. Precies. Ja. Nou, in ieder geval, dat is een hele mooie kaart. En dan zie je hoe het dorp... Uh, ja... Van, van eigenlijk heel geconcentreerd uh, aan, de, aan de zeekant. Want de kerk was... Het, de hervormde, nu protestantse kerk... Was het laatste gebouw van zee uitgezien. Ja. Dus het was heel erg uh, geconcentreerd. Maar het stond allemaal als een beetje een rommeltje door elkaar. En toen kwam... De uitbreiding, de hotels, de badgasten en de hele rattenplan. Maar waar schrijf jij over? Jij schrijft over onderling hulpbetoon. Nou, waar, waar het eigenlijk om gaat is de, in het boek van nou, de, de, de eerste uh, georganiseerde activiteiten. Om tot enige organisatie te komen in, van de openbare ruimte in Zandvoort. Dat is één ding. En het tweede ding is van ja, er zaten natuurlijk hier zaten hier heel veel mensen in hele slechte huizen. En daar moest op een gegeven moment moest gewoon wat aan gebeuren. Nou, wie heeft er toen initiatief genomen? Nou, dat was in eerste instantie onderling hulpbetoon. Die bouwde aan de, daar bij de Kanaalstraat een complex woningen. Uh, in 1919 werd EMM opgericht. Uh, nou, het initiatief van onderling hulpbetoon leidde ertoe dat er vanuit de gemeenteraad werd aangedrongen... dat de gemeente zich veel actiever moest gaan profileren op dat terrein. Dus er zijn toen allerlei complexe woningbouw, woningbouwcomplexen van de gemeente uitgebouwd. Uh, en uh, nou in Plan Noord uh, verrees het eerste complex uh, van uh, de woningbouwvereniging EMM. Dus uh, dan praat je zeg maar over de periode uh, 1902-1925. Ja, dat was uh, Plan Noord hè een plan om ten noorden van de spoorlijn te bouwen. Ja. En tegenwoordig spreken we het uit als één woord, planoord. Maar, uh, ja, maar ze de... vindt het is altijd zo mooi dat er, allerlei rare naam, of er allemaal namen aangegeven worden. Ik weet, bij de, bij de gemeente zijn ze daar heel goed in. Want dan uh, hebben ze weer een, een gedeelte wat opnieuw uh, bestraat moet worden... waar de riolering moet komen. En dan krijg je opeens de rode buurt... En uh, er ontstaan ook steeds weer namen voor bepaalde gedeelten van Zandvoort. <laughs> dus het is altijd wel leuk om dan op een gegeven moment eens weer na te gaan. Ja, maar waar, wie heeft ooit waar die naam... Waar, die, waar komt die naam eigenlijk vandaan? Ja, precies. Volkert, uh, we kunnen nog een uur doorpraten. Want we hebben nu slechts twee uh, hoofdstukken een beetje uitgebreider. En één hoofdstuk... Uh, nou ja, dat hebben we even aangestipt. Want het is alweer tijd. Het is... Uh, is er nog iets uh, wat jij uh, zegt? Nou, uh, dat uh, was zoiets nieuws waar ik achter kwam, dat, dat heb ik in mijn boek verwerkt, want uh, daar had ik nog nooit van gehoord. En dat, dat wil ik toch nog heel graag even vertellen. Uh, nou, dat staat niet in het boek eigenlijk, omdat ik ook niet. Uh, nou, ik ben ook heel lang bezig geweest in diezelfde periode uh, met onderwerpen. Uh, die, die, die niet in het boek zijn verschenen. En een van de dingen die mij eigenlijk vanaf het moment dat ik in Zandvoort ben komen wonen... vreselijk integreerd is, wat is nou eigenlijk... Uh, waarom is uh, de vooroorlogse periode nog steeds een open zenuw in Zandvoort? En dat, daar verbaas ik me over. En ik heb getracht om daar uh, informatie over te vinden. Ik heb er ook heel veel over gelezen... Maar goed, ik had, vorige week had ik met Pieter en met Ben... Uh, heel kort daarover al... He, hebben we het daar heel even over gehad. Ik, ik, ik heb daar de vinger niet achter kunnen krijgen. En ik vond ook niet dat ik... Uh, uh, zeg maar voldoende informatie had... om dat in dit, in dit boek te vermelden. Dus ik heb dat gewoon laten liggen en gezegd van... Uh, nou, dat komt misschien een andere keer. Nou, dus, dus eigenlijk staat het niet in het boek... maar dat is wel, wel iets uh, wat me vreselijk bezighoudt. Dus... Uh... Wie weet komt er nog een vervolg op paal 66. Uh, het boek uh, beschrijft Zandvoort in de periode 1850-1950. We hebben daar slechts een, uh, nou ja, een heel klein deeltje... want het is natuurlijk niet de bedoeling dat we u het hele boek gaan vertellen... want dan uh, raakt het geen uh, boek wijd. U kunt het kopen bij de Bruna. En er staan nog veel meer onderwerpen in. Het strand, de trein... Het gaslicht en water, uh, de, uh, het ziekenhuis, de begraafplaatsen... het kostverloren wandelpark. Zandvoort organiseert zich dus. Bent u nieuwsgierig geworden na deze uitzending? Dan weet u waar u moet zijn. Volkert, heel hartelijk bedankt voor je komst. Je bent altijd een fijne gast voor mij. Want, uh, je weet altijd zoveel te vertellen. En ik bedank Jan Kol voor de techniek. En <coughs> Cor Draaier voor de muziek die hij uitgezocht heeft. En wij hopen u volgende week weer aan de radio te zien. Want, Pieter, wie krijgen we dan? Krijgen we krijgen de enige echte groenteboer van Zandvoort. Jan Draaier, die de zaak overnam van zijn vader en 25 jaar geleden daarmee is. GFM wens jullie allemaal fijne dagen en...